Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Duitse stad Münster zijn gisteren ook twee Nederlanders gewond geraakt... van wie er één in kritieke toestand verkeert. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Een Duitse man uit Münster reed gisteren met een kampeerbusje op een terras in. Twee mensen kwamen om het leven en ongeveer twintig mensen raakten gewond. Volgens Duitse media had de man psychische problemen. Hij heeft zichzelf doodgeschoten. Het Syrische bewind zou een aanval met chemische wapens hebben uitgevoerd op Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. Volgens hulporganisaties zijn een ziekenhuis en een gebouw vlakbij met gifgas aangevallen en zijn er tientallen doden. Het Syrische regime ontkent en heeft het over nepnieuws. De Verenigde Staten spreken over zorgelijke berichten. De eredivisiewedstrijd FC Utrecht-Ado Den Haag wordt straks zonder supporters van ADO gespeeld. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft bepaald dat het uitvak wordt gesloten. Het komt door de rellen van gisteravond en afgelopen nacht. Tientallen hooligans vochten met elkaar in de Utrechtse wijk Ondiep. Volgens omwonenden ging het om hooligans van FC Utrecht, ADO en Feyenoord. Rond middernacht liepen supporters over de A12 en vochten ze bij een wegrestaurant... De weg was daarom in beide richtingen even afgesloten. Ongeveer 30 mensen zijn opgepakt. Het aantal cosmetische behandelingen in Nederland is voor het eerst geteld. Het waren er vorig jaar ongeveer 400.000. Dat meldt het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Bij zo'n 250.000 behandelingen werd er botox ingespoten. En ongeveer 140.000 keer ging het om fillers. Het gaat bijvoorbeeld om het opspuiten van lippen, het vullen van rimpels of het extra aanzetten van een kaaklijn. Het weer, het wordt vandaag opnieuw vrij zonnig... al is er in het westen wat meer bewolking. In Zeeland kan nog een beetje regen vallen. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En nu hoe het u vergaat, luisteraar, zo op de vroege zondagochtend. Of u dan al trek heeft in gebakken banaan. Maar in elk geval, Dexter Gordon levert u fried bananas. Ja, dat zwingende. Dat is ook de bedoeling, hè? Dat muziek zwingt, toch? Ja. Make it last. Nicole Henry. One and only love, we gaan luisteren naar Chicoria. Het van Miles Davis en Quincy Jones... met de, de live versie van The Duke... vanaf 1 uur luisteraars bij ZFM Zandvoort. Uh, Langs de lijn, hè? En, uh, althans een, een programma in de sfeer van Langs de Lijn. sportprogramma en uh, nou, dan kent u natuurlijk allemaal John James van Quincy Jones. Ik ga u een klein beetje vast in de, in de stemming brengen. orkest, Het orkest van Quincy Jones met Chum Change, zo heet het daar. Ja, vermoedelijk gaat u dat vanmiddag nog wel een paar keer horen. In ieder geval uh, één keer, want dan is het misschien wel de openingstune... van het nieuwe programma van Henry Ruckert. en Martijn Prinsen... met uh, allerlei sportactiviteiten hier op de zondagmiddag... een beetje in de sfeer van uh, langs de lijn. Candy Dover for the love of you... Betty Austin, zij laat ons genieten van uh, Through the Test of Time. We gaan uh, de tijd even testen. Till you took the time to teach me, and I found. It. Te vroeg, te vroeg gestart. was niet de bedoeling, maar in ieder geval Kurtos uh, stickers met uh, I Wonder Why, grote hit. Eigenlijk een beetje meer pop dit, hè? Nou ja, goed. Geniet er even goed nog van. Love is a hunger That burns in my soul But you never notice The pain Jij an was wel een jazzval dat dan weer wel to hold you, but you push me away. And you Ja, Engels balsje van, uh, nou, jazz balsje ook. Van uh, Curtis Stickers I wonder why. We gaan uh, genieten van uh, het zoetgevoelige stemgeluid van Nora Jones. Met Come Fly, we oh nee, Come Away With Me. Niet Fly, nee, dat, dat doen we niet vanmiddag. We gaan uh, wel samen met haar op weg. Nora Jones.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 Come away with me and we'll kiss on a mountain top Come away with me and I'll never stop loving Ik ben inmiddels weer helemaal relaxed. En dat gevoel ga ik u nog even geven. Of blijvend geven, want we gaan maar weer eens genieten van onze good old Toots Tielemans met zijn blueset. Dan plaatsen wij ons even naar Room 335 Larry Carlton. De klok van 12 uur is het alweer bijna zover luisteraar. Dus ik kan nog een, ik uh, nog een tweetal uh, nummers voor u draaien. En ik begin met de Morning Dance van uh, Spiro Gira. de Time I Get To Phoenix, daar uh, sluiten we, zien hem. Jazz, me afluisteraars, uh, voor de zondag de 8 april. Ik dank u voor het luisteren. Wat mij betreft uh, nog een hele fijne zondag en tot een volgende keer. Hoi, hoi.